Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. In Algerije proberen de autoriteiten met man en macht een betoging tegen president Bouteflika te voorkomen. In de hoofdstad Algiers zijn duizenden politiemensen op de been. Het regime zegt dat het wil verhinderen dat de openbare orde wordt verstoord. Vermoedelijk hangt het verbod samen met de angst voor een volksopstand zoals in Tunesië en Egypte. Tegenstanders van het regime eisen democratische en economische hervormingen en een nieuwe regering. betoging wordt gehouden op het 1 meiplein in het centrum van de Algiers. Ooggetuigen melden dat zo'n 20 demonstranten tot het plein zijn doorgedrongen. Daar riepen ze weg met Boutflika. Een aantal van hen is opgepakt. Het negatieve reisadvies voor Egypte is nog steeds van kracht. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het advies niet aangepast na het aftreden van president Mubarak. Intussen staat in Cairo een harde kern van demonstranten nog altijd op het Tahrirplein. Ze willen benadrukken dat de revolutie nog niet voltooid is... en er is zeker van zijn dat er een stabiele regering komt. Het leger is begonnen met het opruimen van de barricaden die de toegang versperden naar het plein. In België gaat de Vlaamse minister van Verkeer 128 lichtmasten langs de weg verwijderen. De masten zijn in zo'n slechte staat dat ze kunnen omvallen. Het gebeurde vorig weekend al twee keer... In één geval raakten twee mensen gewond toen een doorgeroeste paal op hun auto viel. De minister heeft deze week in totaal ruim 2500 lichtmasten op het Vlaams grondgebied laten controleren. Het Spoorwegmuseum in Utrecht heeft vanaf vandaag een nieuwe attractie. Bezoekers kunnen naar de stationskapper. Het interieur van de kapsalon komt oorspronkelijk uit het station van Dordrecht en dateert uit 1920. Op dat station was de kapsalon tot 1970 in gebruik. Mannelijke bezoekers kunnen zich laten scheren, vrouwen kunnen een gezichtsmassage krijgen. Het weer bewolkt, bijna overal regen. Noordoosten vanochtend misschien eerst wat sneeuw of natte sneeuw. Middagtemperatuur 3 graden in Groningen tot 12 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Beachnet, het computer- en internetcentrum van Zandvoort. Beachnet in de Haltestraat bestaat nu al meer dan vijf jaar. En heeft haar diensten flink uitgebreid. Beachnet.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Daar zijn we weer. Goedemorgen Zandvoort. De tweede uh, deel. Het De tweede en laatste uur van 11 tot 12. Wat gaan we doen? Wij gaan straks praten, als ze nog komen tenminste, met Nina Versteeg en Kees van Deurzen. Die zijn uh, herten zoeken. Die, die hebben een petitie aangeboden. Hoe nu verder? Uh, wat gaan we allemaal doen? Maar wie er wel is, is dus gaan Slot. Dus als Kees niet komt, dan gaan we vragen of Marga eerst komt. En dan gaan we het hebben over het bezoekerscentrum De Zandwaaier. Dan het laatste onderdeel om uh, tien over half twaalf. Maura Reenordel, de Valette van Flex Radio. Een nieuw programma ja voorzitterschap, Pieter. Ja, ik ben er blij mee. Dat betekent alleen maar dat onze omroep aan het groeien en het ja. groeien en het groeien is. Uh, is het opgevallen dat we de laatste week er weer zes nieuwe medewerkers bij hebben gekregen? En die hebben we ook keihard nodig. We zitten nu op 76 vrijwilligers, maar we hebben er nog een heleboel nodig. Maar ik heb ook begrepen dat je plannen hebt om, mm. uh, om meer overdag te gaan uitzenden. Ja, klopt. We gaan uh, nieuwe programma's doen, jeugdprogramma's gaan we doen. Uh, op de woensdagmiddag, woensdag uh, begin van de avond... Uh, krijgen we de programma, daar horen we straks alles over. Ja. En een programma over Oud-Zandvoort. Dus uh, nee, er gaat weer een hoop gebeuren. Er gaat weer een hoop gebeuren. Daar gaan we ongetwijfeld nog een heleboel van horen. Precies. Maar eerst een stukje muziek. When I was young, I felt the need of learning, learning. Love, I was told. Kept the wheel on. seen you lie Uitzending eh, na dit heerlijke lied van Anita Meijer. Eh, Ik hoorde jou zeggen, dat is mijn tijd. Dat is mijn tijd, inderdaad. Ik voel me nog steeds zo jong als wat. We zitten aan tafel met Marga Slot. En we gaan praten over het definitief ontwerp voor het bezoekerscentrum. De Zandwaaier. En ja, voor die zandvoorters die dat niet weten. Dat is de ingang eh, tot eh, bezoek aan de duinen. Ik ken hem duinen. De zeeweg. Bij de stoplichten. Linksaf, parkeerterrein op. En voorheen gingen we rechtsaf eerst naar het bezoekerscentrum. Maar er komt een nieuw bezoekerscentrum. Ja, maar aan de noordkant van de zeeweg, waar het parkeerterrein ligt. Dat klopt. Ja, ja, we gaan bouwen op het parkeerterrein. Waarom gaan jullie weg? Waarom gaan jullie over de weg heen? Ja, dat, dat is de vraag die heel vaak aan ons gesteld wordt. Dus ik ben blij dat u hem stelt. Uh, het oude gebouw waar wij nu in gevestigd zijn is een oud machinegebouw van de waterleidingen. Ja. Uh, uh, dat uh, zal PWN uh, over moeten doen aan een projectontwikkelaar. Uh, dus dat is de eerste zet, zeg maar. En de tweede is dat uh, het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heel graag mensen beter wil bereiken. En omdat wij zo ver van de parkeerplaats afzitten, willen wij ook heel graag dichter bij de bezoekersstroom zitten. Dus ja, en ik als autobezitter ben er blij mee, want af en toe moet ik stoppen voor een rood stoplicht, omdat de mensen oversteken. Ja, nou... Dat geldt straks weer. Er zal waarschijnlijk wel een oversteek blijven, neem ik aan, maar dat, dat weten we allemaal nog niet. Uh, we zitten natuurlijk ook aan de overkant straks voor de fietsers. Want ook daar begint het fietspad te kennen met duinen, zoals u weet. En ja. daar is speelvijver het wet, hè, het, het, uh, waar je heerlijk in de zomer kan vertoeven. Dus ook daar, uh, voor die mensen zullen we daar beter bereikbaar zijn. Is het niet ontzettend jammer van het oude machinegebouw? Ja, maar het is een prachtig gebouw. Dus we, ik zeg altijd maar, van, nou, zolang we er nog zitten, genieten we er ook ja. van. Want het is natuurlijk een hele mooie, mooie plek en een mooi gebouw. Het is een rijksmonument, dus het zal blijven. Wat het gaat worden, ja, daar gaan wij niet over. Dat is een na ons uh... Uh, tegelijkertijd um, merken wij bij bezoekers heel vaak hè, we hebben natuurlijk een balie voorin in het bezoekerscentrum en dan gaan mensen weg en dan zeggen ze wat is het een prachtig gebouw ja. en dat is ook zo en dan denk ik dat is nou jammer want wij zijn een bezoekerscentrum voor het Nationaal Park zuid kennemerland ja. En eigenlijk willen wij natuurlijk ook een beetje meer over de natuur laten zien. De cultuurhistorie in het Nationaal Park is heel belangrijk. Maar die natuurboodschap die is wel eens moeilijk in die, in die grootte van het gebouw onder, onder aandacht te krijgen. Ik, dus... ik vind toch als ik in de kelder kom en ik ga er op zo'n bankje zitten en ik luister dan naar de vogeltjes, ja. dat ik toch wel even een moment van uh, natuur heb. Ja, ja, nou ja, kijk het nieuwe gebouw uh, zal een stuk uh, kleiner worden. Dat, maar wel dat... met zo'n kelder. Uh, nee, er komt geen kelder in. Nee, dus het wordt echt een, uh, het wordt een ander uh, gebouw. Nou, we krijgen een prachtig panorama raam waarmee je dus naar buiten kan kijken naar de vogeltjes. De, en we gebouw... willen ook heel graag dat mensen buiten naar de vogeltjes gaan luisteren. Het gebouw uit. wordt ook bijzonder. Ja, ja het, wordt een, uh, het, het gebouw is geïnspireerd op een Merovingische boerderij. Zoals uh, daar opgravingen, bij opgravingen gevonden zijn op Groot om in het duin. Dus het is een langwerpig gebouw met een rieten dak, met veel hout. Uh, en, en het is echt geïnspireerd op, op, op die tijd, zeg maar. de architect heeft daar echt met plaat in de hand gezeten. En wanneer start de bouw? Wij hopen uh, dat we over een jaar kunnen beginnen met bouwen. We zitten nu, uh, ja, we zitten, we, ja, je hebt nog een bestemmingsplanprocedure te gaan. Dus de definitieve ontwerp is klaar. We weten, zeg maar, wat we, uh, wat we willen. Uh, in Bloemendaal is het in, uh, in principe positief, uh, positief ontvangen. En dan kan je dus de bestemmingsplanprocedure ingaan. Ja, en dat is nog een hele rit die ook gereden moet worden. Ja, want de bouwenvraag kan ingediend worden, heb ik gelezen. Ja, ja de bouwenvraag is volgens mij nu ingediend. Ja. Maar ja, dan krijg je dus de hele procedure, de bestemmingsplanprocedure. Dan je nog bezwaarschriften? Uh, je kan nooit uitsluiten. Maar ik denk met al onze goede bedoelingen, uh, dat, dat, uh, dat, ja, daar verwacht ik eigenlijk niet veel van. Nee, ik denk dat dat gewoon oké okay is. We bouwen ook op de parkeerplaats, uh, hè, bestemming, parkeerplaats en recreatie waar we zitten... Dus het zit wel tegen de rand van het park aan. Maar met de voorziening die er komt voor het publiek. Uh, verwacht ik er eigenlijk geen problemen mee. Over een jaar klaar? Over een jaar, over een jaar bouwen. Over een jaar bouwen. Ja, maar zo lang duurt het bouwen niet. Dus, dus uh, uh, als, we, als, we helemaal, uh, als alles helemaal goed gaat. dan zouden we eind 2012 erin kunnen zitten. Dat bedoel ik. Dat is, uh, dat is onze hoop. U ziet mijn ogen glimmen als het goed is. Ja, precies. Ja. Ja, ja. <laughs> dan wordt het groot feest. Ja. Ik heb Wat heb hier, je Ben? Nou, ik, heb hier, ik zit die hele presentatie natuurlijk door te werken. Vandaar dat geklappen van die plastic is. Ja, ja. Ik denk ik neem mooie plaatjes mee. Die was op ik 18, no mee, was op 18 dat... november hoor, de presentatie. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld uh, zo'n oude boerderij. Ja. Uh, en dit moet het dus worden. Mm -hmm. uh, alles komt daarin. Bezoekerscentrum, uh, informatiecentrum. Ja. Uh, hetzelfde idee als het oude gebouw. Met, met, ja. een, met een wisselende tentoonstelling over allerlei... Uh, uh, ...jaartallen? Het, het, uh, het wordt allemaal een slag kleiner... ...maar we proberen wel... Uh, zeg maar, uh, ...elementen erin terug te ja. laten komen. Zit ik te dicht op het ding? Nee, ja. nee is goed. Ja. Radio is nieuw voor mij. <laughs> uh, um, dus het is vooral een tentoonstelling over de natuur in het nationaal park, maar er zitten ook wel zeg maar, cultuurhistorische elementen in, omdat het natuurlijk ook het gebouw refereert daaraan en de ja. geschiedenis van het gebied ook. Koevlak zelf ook. Hè? Het woord koevlak zegt het al. Dus uh, we ja, ja, ja. plek waar we komen te zitten. Ja. Hebben ooit koeien in duin gelopen? Daar hebben mensen gewoond. Uh, voor het Nationaal Park komen er nog twee informatiepunten. Het is wel even belangrijk om dat te noemen, denk ik. Eén uh, op Elswoud. En één aan de noordkant bij het Kennenmermeer. Um, dus wij zullen zeg maar, in het bezoekerscentrum vooral als thema hebben de ecologie en de verschillende zones van mm -hmm. natuur in het duin. Van binnenduin tot zeereep. Dus het gebied wordt steeds ja. opener met steeds andere natuur weer erin. Andere dieren, andere planten. En op Elswoud zullen we vooral de aandacht geven in de expositie die daar komt aan de cultuurhistorie. Dus dat, dat zal bij ons wel iets minder terugkomen dan bijvoorbeeld op Elswoud echt naar de landgoederen refereert. Maar... En bij het Kennenmermeren hebben we dan zeereep. En, en zee. Ja, dus dat en is, uh... De activiteiten zoals ze nu zijn, kinderen mm -hmm. kunnen een rugzak ophalen en die gaan dan uh, met ouders het ja. duin in. Ja. Dat blijft allemaal uh, gewoon doorgaan. Ja. Want ik zie ja. daar ook wel uh, inderdaad de kindertjes lopen met, uh, met blaadjes. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend leuk om die kinderen te leren hoe de natuur eruit ziet. Ja, nou dat is zeg maar alle activiteiten die we nu hebben, zullen mogelijk in een nieuw jasje of helemaal nieuwe activiteiten weer aan, uh, aangeboden worden mm. in het nieuwe centrum. Uh, dus we blijven rugzakken voor gezinnen of voor kinderfeestjes verhuren. We blijven gps-tochten aanbieden. Er blijven evenementen georganiseerd worden. En we blijven uh, bijna 200 schoolklassen per jaar ook ontvangen. Dus alle producten die er zijn en, en dingen die we aanbieden, die nemen we mee. Of we vernieuwen ze. Want ja, sommige dingen zijn soms natuurlijk ook wel een vernieuwingsslag nodig. Geen beter moment dan dit om dat ook ja. aan te pakken. Alles wat ja. een beetje stoffig is, wordt uh, afgeschuddeld afges en een nieuw jasje gegeven en ja. komt in een nieuwe... Uh, <laughs> klinkt bijna als oude wijn in nieuwe zakken, zo nee, doen we het nee, niet hoor. Nee, nee. nee want ik, maar ik, kom, nee, maar... ik kom regelmatig ja. in de duimwaaier ik vind ja. het een prachtig centrum. En nogmaals, als ik onderin zit, dan geniet ik daarvan. Ja. <coughs> dan, zie ik, <coughs> pardon. dan zie ik dus die kinderen met, die, uh, met ouders en rugzakken ja. op pad gaan. En ook hele schoolklassen zie ik op pad gaan. Dus ik, ik vind het heel erg uh, ja. positief. Ja, nou, dat, dat blijft, dat blijft. Ja, we houden ook zeg maar in het nieuwe gebouw houden we een veldwerkruimte en een filmzaal. maar ja. ja. je dus ook met groepen bij elkaar kunt komen. Of waar je een schoolklas kan ontvangen en educatieve dingen kunt doen. Dat blijft er allemaal in. En er blijft ook een horecagelegenheid in het nieuwe gebouw. De laatste, de laatste weken is er weer veel aandacht voor de nationale parken. Om die te vergroten, te verbreden en dergelijke. Met elkaar te verbinden. Ja. Uh, bijvoorbeeld wordt er nu weer gepraat over het nationale park. Van uh, Zeeland tot Den Helder uh, te maken langs de kust. Ja. Uh, uh, uh, dit zijn gigantische ontwikkelingen. Er zijn, er zijn grote ontwikkelingen, ja. En, en als je het in dat perspectief zet, dan hebben wij um, eigenlijk een klein projectje. Maar, maar voor het Nationaal Park hier is het een, natuurlijk een heel groot project. En ik denk dat u toe wil naar de natuurbrug tussen de AWD en uh, Nationaal Park zuid Kennemerland. Zeg het maar. En dat is, uh, dat is natuurlijk een, uh, een prachtige verbinding. En binnen het Nationaal Park hebben we natuurlijk ook uh, een plan voor nog twee natuurbruggen. Waarmee we het spoor en ja. de zeeweg uh, overgaan. Waardoor we een verbinding hebben straks van IJmuiden tot, uh, tot aan de zuidkant van de AWD, zo'n de Zilk. Dus, uh, ben je er blij ja, mee? Wij zijn er heel blij mee, ja. ja en we zijn er ook blij mee dat deze week, dat heeft u waarschijnlijk wel vernomen, uh, de financiering voor de, voor de brug uh, zeg maar over Zandvoort wortse Laan, uh, rond is gekomen. Die is bij Loterij rondgekomen? Ja, ja, ja, <lacht> ja. ja, ja. De ja, en zeker, alleen, zeker ah, in deze 900. tijd is het natuurlijk moeilijk om ja. financiering voor dit soort projecten te vinden. En we streven er toch naar om die zones met elkaar te verbinden. Waardoor je ook gewoon... Hè, de, de, uh, uh, voor, voor planten en dieren belangrijk dat er uitwisseling is. Want als je iets in een afgeslopen gebied houdt, dat, dat, hè, dat weet iedereen wel. Dan krijg je inteelt en een verzwakking van soorten. En het is mooi als dat er uitwisselt. Leg me nou toch eens even uit. Want ik ben wat dat betreft een ouderwetse zondvoerder Ja. Uh, wij uh, werkten vroeger met helm om zandverstuivingen tegen te gaan. Gewoon veel helmplanten. <lacht> en wat zie ik nu, althans de afgelopen jaren, jullie halen al het helm weg, boompjes weg, want er moet weer verstuift worden. Ja. Nou, dat snap ik dus niet. U snapt het niet. Nee. Uh, ja, ja, want dat is, u, u komt nu zeg maar, weer op een ander groot project wat, uh, wat ook in het Nationaal Park uh, wordt opgepakt. Um, en, en ook op andere plekken trouwens in Nederland... Hè, want aan de noordkant bij Heemsker hebben we ook een prachtige, prachtige stuifplekken al. Als we dat niet doen en we leggen alles vast... dan krijgen we eigenlijk een, een vastlegging van alle duinen... en dan krijgen we verenging van de natuur. Dan wordt alles een beetje steeds meer hetzelfde... waardoor er steeds meer soorten in ondergebracht kunnen worden. En op het moment dat wij erin slagen om op een aantal plekken... dat duin weer aan het stuiven te krijgen houden we ook die, die soorten die bij dat, bij dat stuiven horen houden we zeg maar, uh, in stand en geven we nieuwe kansen. Dus je brengt daarmee meer diversiteit, want er blijven in het duin ook plekken die vastgelegd zijn. Maar dan kan en... de tijd toch snel veranderen, ja. want een jaar of dertig geleden zeiden wij, we moeten meer bomen hebben om de milieuvervuiling tegen te gaan. Ja. En wat zeggen we nu? Bomen kappen. Ja, nou het is het, het, bomen planten om de milieuvervuiling tegen te gaan, dan refereert u aan, aan ook de productie van CO2 door die yes. bomen. En wat, uh, waar wij in Duin nu vooral zeg maar, last van hebben, ik doe eventjes de aanhalingstekens in de lucht, dat zie je niet, uh, is uh, dat, dat er heel veel vergrassing is, ook doordat het milieu zo voedselrijk is. En die vergrassing maakt dat er heel veel hetzelfde soort begroeiing in die duinen komt en alles wordt vastgelegd en nergens zit meer beweging in. En dan krijg je dus zeg maar, dat alles meer van hetzelfde en minder diversiteit. En juist die diversiteit houdt die leefbaarheid en die flexibiliteit in die natuur. Dus dat is waar we, waar we naar streven. Dus het is niet zo dat we de bomen weghalen omdat we de CO2, CO2 omzetten in, in, in zuurstof wel kunnen missen. Maar omdat we diversiteit in de natuur willen houden. En laten we wel zijn, aan de binnenduinrand, zeg maar de oudere bossen waar ook heel veel CO2 wordt geproduceerd, die houden we wel. En de discussie over uh, de Thijse bosjes, dus bosjes bovenop de duinen... die in de tijd door Thijsen daar ook om landschappelijke redenen zijn gezet... die blijven voor een groot deel ook in stand. Omdat hè, we hebben gemerkt dat mensen daar heel veel waarde aan hechten. En het is ook wel een heel bijzonder element hier in het landschap. Anders dan bijvoorbeeld de duinen bij Bergen en Schorrel, waar je hele uitgestrekte dennenbossen had... heb je hier eigenlijk hier en daar op de hoogste delen die plukjes dennen... En ook daar gaan we hè, zorgvuldig mee om. We halen niet in één keer alles weg. En dat is ook niet het plan. Okay. Ook weer diversiteit. Het ene duin stuift en is leeg. En het andere duin wordt bovenop een dennenbosje. Ja, ik heb er toch wat problemen mee. Maar goed, wat, met, met de bomen weghalen? Nee, met het stuiven. Ja, beide. beide. Maar ik, wat ik me voor kan stellen is dat je... Uh, zeg maar, Wat je ziet bij die nieuwe bult op, op de kop van de zeeweg. Ja. Daar moet je gewoon helemaal planten. Anders is die, is die bult zo weg. En dat je in het afgesloten gebied... De verstuiving in de kans geeft, dat zie ik wel. Hm. Ik heb nog een vraag over de brug. Bruggen. Ja. Uh, er is nu door de loterij 900 en een beetje 1000 euro neergeteld. 950. Hoe, ja? Ja. Hoe moet ik dat met die volgende twee bruggen zien? Want het is natuurlijk hartstikke leuk zijn als je binnen een afzienbare tijd... gewoon die drie bruggen eruit De viaducten. De viaducten. Ja. Maar, nou moet de uh, eerste uh, ecoduct gemaakt worden. En hm. moet in 2013 klaar zijn. Hm. Er komt maar een heel klein stukje natuurgebied bij. Mm -hmm. Dus eigenlijk wil je zo snel mogelijk die andere twee bruggen ook uh, bij hebben. Ja, dat is niet een heel klein stukje natuurgebied. Hè? Het gaat om een om een essentiële verbinding tussen twee, twee. Uh, ja, maar het stukje waar de brug loont is gewoon klein. Oké. Okay. Ja, nou ja dat, dat is ook de reden waarom, waarom natuurlijk de andere bruggen ook uh, uh, daarbij bedacht zijn om echt die verbinding helemaal door te laten wat, wat lopen voor, vrouw, is, voor de natuur. Daar moet natuurlijk ook een heleboel geld vrijgemaakt worden. En nu doet de postcode loterij dat ene ja. stukje erbij wat een behoorlijk ja. bedrag is. Ja. Hoe zie je dat bij die andere twee bruggen gebeuren? Voor die andere twee is er al wel een deelfinanciering beschikbaar, uh, zover ik weet. Uh, uh, maar, maar ja, daar zal nog wel wat aan moeten gebeuren. Ja. Ja. Maar ja, net zoals met deze brug. Je, als je eraan begint, hè, dat ja, zijn ja. projecten, als je eraan begint, dan denk je nou. Dat, dat, dat, hè, je hebt een ideaal en je, en je, en je hebt ook uh, redenen om, om daarvoor uh, te gaan. Ja. En, en vervolgens ja, ga je dat stap voor stap. Even, even over trekken. de redenen. Uh, ja. ik, ik bespuur opmerkingen in, in het Zandvoortse... Want het is wel zonde van al dat geld. Uh, tientallen miljoenen worden mm -hmm. uitgegeven aan drie, vier ducten, mm -hmm. Terwijl er zoveel nood is in de, in de regio. Mm -hmm. Is dat verantwoord? Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk ook afwegingen ook van de politiek. Van ja, waar, uh, waar uh, doe je investeringen in? Het is wel zo, dat zeg maar, de, de, de waarde van groen... Ja, net als de waarde van, van andere zaken... Uh, staat, staat op dit moment ook best wel onder druk. Tegelijkertijd weten we gewoon dat... Ja, de natuur heeft een heel belangrijke waarde überhaupt voor het leven op de aarde. En de natuur heeft ook wel heel belangrijke waarde voor de mensen die wonen in regio's. Als dus je dan weet dat het Nationaal Park eigenlijk aan alle kanten volledig zeg maar, ingebouwd is door bebouwing. Mensen die daar wonen. Hè. Wij hebben 1,8 miljoen bezoeken per jaar. Niet bezoekers, maar bezoeken. Er zitten heel veel herhalingsbezoeken in. Voor mensen ...om te recreëren en even te kunnen verademen van de drukte van alle dag... ...en zichzelf overeind te houden... ...heeft het ook een heel belangrijke niet te onderschatten waarde. En dat wordt wel eens eventjes in de gauwigheid vergeten. Uh, wat zijn primaire behoeften en waar is nood? En dit is wel ook een heel belangrijk element in het leven van heel veel mensen... ...wat, wat ook wel ja, waarde wel, heeft. De, de opmerkingen die geplaatst worden is... ...waar bouw je nu die drie viaducten voor? Hmm. Voor een aantal damherten, mm -hmm. rupsen, vlinders en dergelijke, is dat niet wat overdreven? Dat, dat, ja, daar kan ik geen oordeel over geven. Dat is, zeg maar, wij zitten aan, aan, aan de groene kant. Met uh, uh, zeg maar, de waarden die wij daarop vertegenwoordigen. En, en uh, de politiek maakt een afweging, onder andere de politiek. Op, ja, waar ze, hoe, ze, hoe ze die verdeling doen. Dus ik, ik hè, niks te nadelen van andere doelen. Maar die afweging ja, die kan ik niet, die nee. kan ik niet uh, voor u verantwoorden. Zeg maar. nee, aan, aan de groene kant zit ook mevrouw Groen. En die was heel erg enthousiast over die, die drie bruggen. Ja. ja, maar dat zijn we allemaal uh, ja. zeg maar, vanuit de natuurhoek. Zijn ja, dat ik ik spreek allemaal geen voorkeur uit, hoor. Ik, ik nee, maar, alleen, maar ik begrijp uh, dat u de, de vragen discussie vragen. stelt. Ja, ja, ja. Alleen het is een discussie die u niet... Uit mij moet nee. voorleggen, want dat is mijn discussie niet, zeg maar. Nee, maar je... ik probeer uit u te horen hoe belangrijk het is dat die virus ja. er komen. Ja, nee, ik probeer zo duidelijk mogelijk daarin te zijn. Maar... Het is duidelijk, het is belangrijk voor morgen. Ja, ja. ja. Nee, voor het Nationaal Park, voor de AWD, ja. voor de natuur, maar ook voor de mensen. Je wil die natuur zo, zo, zo levendig mogelijk houden. Ja. Voor de mensen die daarin ook voor een groot deel recreëren. Bewooners de van Zandvoort, Haarlem, IJmuiden, Velsen... Ja. Kom maar op. Ik heb nog een vraagje. Er is een hele discussie op dit moment. Daar gaan we straks verder over praten met een, een nieuwe groep mensen. Ja. Over het afschot van Damherten. Naar aanleiding van het rapport van Jaap de Bond. Ja. Uh, jullie hebben een, wat dat betreft al een beheersplan. Er wordt bij jullie uh, geschoten op, op Damherten dat er niet te veel komen. Mm -hmm. uh, op het moment dat die viaducten er komen en de damherten van de Amsterdamse duinen in het Park zuid Kennenblond komen... Ja. ...dan uh, staan daar mensen te wachten met geweren om ze af te schieten. <laughs> ja. Zo, ja, zo wordt het wel heel vaak geschetst. Uh, dat is aan de beheerders om daar nog een, een, een oplossing voor te bedenken. En daar wordt heel hard aan gewerkt. Nou, u kent de discussie, u kent ook uh, de inzet van Jaap Bond op dit moment daarin. Ja, de, dan rest mij niet anders dan te zeggen... ...ik ben slechts beheerder van het bezoekerscentrum... ...en voor zover wij publieke informatie kunnen verstrekken, doen wij dat. En op dit moment wordt er heel hard gewerkt aan allerlei oplossingen... ...en vinden allerlei discussies plaats die u kent. Ja. En waar ik nog niks over kan zeggen. Het zo... omdat, uh, omdat het gewoon nog niet, uh, zeg maar, nog niet uitge uitgewerkt is. Het is nee. zo'n diplomatiek antwoord dat je bijna voorzitter van het Nationaal Park kan worden. Nee, nee, nee. We, zoeken <laughs> nog, uh, we zoeken nog een voorzitter ik, en die gesprekken uh, gaan uh, eerder plaatsvinden. De, de sollicitatieprocedure oh, is afgelopen. De sollicitatieprocedure loopt. Ik heb niet gereageerd, ah. want ik heb een hele, hele leuke baan en ik zit maar heel ik, graag ik proef, voor de bezoekers wel... van het Nationaal Park in het bezoekerscentrum. Ik proef er wel een beetje uit dat je, uh, dat je denkt dat er een, een goede afspraak komt voor het alle viaduct. Ja, aansluit. natuurlijk gaat dat opgelost ja. worden, want ja, dat, dat is, is onvermijdelijk. Ja, daar moet, dan moet een oplossing voor gevonden worden. En, uh, dat, maar dat is aan de beheerders ja. en niet aan ons als, als, als voorlichters, zeg maar. Nog één ding, ik heb in de stukken gelezen uh, wat er allemaal aan levend wild bij jullie in het uh, park rondloopt. Ja. Ik, ik kom me daar een partij namen van dieren tegen. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Ik heb... Uh, nou ja, kijk, levend eh, hield. Alleen de als, giraffen, als mensen nou giraffen miste ik, ja, maar nou, nee. verder alles heb mm. je net zo beetje. Nou, dat, dat, dan gaat u wel een beetje ja. erg wild keren hoor. Ja. Maar we hebben op dit moment, als mensen dat leuk vinden, wil ik mensen van harte uitnodigen om ook naar het huidige bezoekerscentrum te komen aan de zeeweg. Want we hebben een prachtige boommart te staan. En als je het nou hebt over natuurverbindingen en symbolen daarvoor. De boomarter is door een boswachter gevonden op de weg. Hij zegt, dat is de eerste boomarter die, die ik weer gezien heb in 20 jaar. Alleen jammer, het is wel een verkeersslachtoffer. Wij hebben een goede preparateur gevraagd om hem voor ons weer te maken. En hij staat prachtig te zien voor iedereen, want een boomarter zie je niet dagelijks. En dat is een van de bijzondere dieren in het park. Waar we heel blij mee zijn dat we hem in ieder geval kunnen laten zien. Wat we heel jammer vinden. ...dat we hem kunnen laten zien omdat hij gevonden is zoals hij gevonden is. Nou, je hebt dat koeien, je, je hebt en je hebt alles lopen ja, daar. Ja, ja, ja, we hebben, ja, we hebben heel veel grasjes in duin. Maar dat is ook, nou ja, weer terug naar het onderwerp van hoe dicht kunnen de duinen groeien. En hoe hard kunnen we de dieren inzetten om dat te beeten. Om er een beetje diversiteit in te houden. En daar zijn die, die, die grote grazers voor bedoeld. Ja. Wat, wat jullie ook uh, hebben gedaan uh, ondersteunen in ieder geval voor TV Noord-Holland hm. uh, met regelmaat... Een, een, een boswachter die rondloopt en laat zien wat er allemaal te zien is. Ja. Wat er groeit en bloeit en dergelijke. Ja. Ja. Uiterst instructief. Dat is in heel Noord-Holland. Uh, dat is ja, via TV Noord-Holland. En er worden ja. verschillende plekken in Noord-Holland laten zien. Rijke Dirksson heeft dat ja. volgens mij de laatste jaren gedaan. En uh, ja, dat, is, dat is een heel bijzonder leuk programma voor mensen. Omdat ze alle, alle mooie plekken in de provincie eigenlijk uh, daarmee eventjes... Uh, op de bank voorgeschoteld krijgen. Nee. Met natuurlijk de uitnodiging van harte om naar buiten te gaan en hetzelfde te gaan beleven. En meer deel is bij jou te zien? Ja, we, we hebben geen veenwaaide gebieden. Hoewel, aan de rand van het Nationaal Park zit er ook nog wel wat aan. Maar uh, uh, ja, heel veel van, van het duinleven is bij ons te beleven. Ja. Dus een oproep. Allemaal naar buiten. Naar buiten toe. Ook vandaag met dit weer, want het is altijd mooi. Regio's regenjas en naar buiten. Lopen en kijken. Precies. Bedankt en uh, we horen graag uh, de ontwikkelingen en, en zeker als het geopend wordt uh, om nog een keer hier te komen vertellen. Ja, graag. Wat leuke dingen uh, te doen zijn. Oké, okay. dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Ik moet zorgen dat ik iets te kort kom, Geen idee, geen benul wat de smaak van honger is. Als ik zin heb om te koken, dan loop ik even naar de markt voor een mootgebakken vis. Als ik morgen geen zin heb om te werken, dan stel ik al het werk tot overmorgen uit. En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de zon. en in de buurt die van me haren Toch wou ik dat ik net iets pak. Niet spakken, simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen huis, een plek onder de zon.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 Eigen huis, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt van me houden Toch wou ik dat ik net iets maakte, iets vaker simpelweg gelukkig was. Ja, alles, alles kan een mens gelukkig maken. En zing om de milde geur van.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 Ja, en we heb hebben het, het eigen huis laten we eventjes voor wat het is. Dan maken we van er staat een hert in de gang. Ja, Nina, hallo, welkom. Nina. Kees, hey, goedemorgen. De achternamen erbij: Nina Verstegen, Kees Van Deursen. Zitten aan tafel, want die hebben een petitie aangeboden uh, over het afschieten, dan wel niet afschieten van de herten. Maar ik wil eerst even naar het hert in de gang. Ja, er was zo'n winst. Dat is een mooi, uh, mooi spandoek met hert. Ja. Maar nu is het hert weg, want het hert waaide steeds om. En een hert met op zijn rug met vier poten omhoog, vond ik ook niet zo'n reclame. Dus nu staan de herten even in de gang. En iedereen die binnenkomt is heel verbaasd. Er staat een hert in de gang. Nou, dat is een mooi lied voor André van Duin. Ja, nou, ja. Nou, daarom komen we ook een beetje op. Maar ja, inderdaad, herten die met hun pootjes omhoog liggen, dat is, uh, is niet de bedoeling. En dat is ook niet de bedoeling van het afschieten. Nee. Voor jullie. nee. Uh, wanneer zijn jullie ook weer naar Haarlem gaan? En naar Amsterdam zijn jullie gaan? Ja. Dat was in Haarlem, was het interpolatie debat En jullie zijn in Amsterdam. Dat was op maandag, ja. was dat debat in, uh, bij de provincie. Was door de SP aangevraagd. Ja. En wij hadden die dag een afspraak in Amsterdam met de GroenLinks-fractie. En daar hebben we de petitie aangeboden, de partijleidster gesproken. Die heeft gepolst hoe Amsterdam denkt. Die heeft contact gehad met de andere fractievoorzitters. Dus wij waren al... ...een heel klein beetje gerustgesteld dat Amsterdam niet klaar stond met geweren. Nou stond er gisteren in het Haamse dat de PvdA zich daar ook een beetje ingevoegd gevoegd heeft... En ...waardoor de kans dat het ooit afgeschoten gaat worden heel erg klein wordt. Die kans is heel klein. Maar in hetzelfde artikel stond het de meneer Bond nog steeds kan aanwijzen. Meneer Bond is een machtsstrijd aan het uitlokken... En ik begrijp het wel, het is voor de verkiezingen, het maakt emoties los. Dus meneer Bond uh, is een machtsstrijd met Amsterdam aangegaan. En dat wordt over de hoofden van de hertjes uitgevochten. Maar uh, jullie hebben ook in die, in die petitie in Zandvoort aangeboden dat er ook, uh, dat komt uit Wageningen, een, een andere manier is om te beheersen. Dat heb je aangeboden aan ja, meneer Bond. Ja. Heb je daar nog reactie op? Had? Nee, nee. Ik heb uh, meneer Bond uh, een mailtje gestuurd, want hij werd, zoveel, hij werd bedreigd, allemaal anoniem. En dat vind ik zo ja, verschrikkelijk laf. Dus als je wat te melden hebt aan iemand, zet gewoon je naam ja. eronder en laat weten wie je bent en wat je doet. Maar doe niks anoniems. dat is laf. Nee. Misschien mag ik even op dat rapport uh, ja. ingaan. Dat rapport is nog maar kort nou ja, gepresenteerd. Eigenlijk uh, welk rapport? Uh, het beheersplan voor de, de waterleiding Duinen. Ja. En nu beginnen diverse natuurinstanties <tie> beginnen zich ermee te bemoeien, te beoordelen. En de een na de ander zeg maar, heeft zo'n negatieve inbreng over dat rapport. Verkeerscijfers zijn ondeugdelijk. Uh, het effect van de hekken is gewoon niet onderzocht. Uh, en de, het is zowel door de dierenbescherming als... Uh, ja, ik zeg maar, de wakker dier hebben daar dingen opgeschreven. En ik heb van de week het concept, persbericht van, uh, van Duinboud gezien... En die zegt, en daar staat keihard in: een eerstejaarsstudent student biologie kan de helft van het rapport weerleggen. Dus het is zo eenzijdig opgesteld. Ja, maar weet je wat ik, dan, wat ik mij dan afvraag? Want ik ben bij die bijeenkomst geweest en ik heb ook diverse mensen horen spreken. En dan hoor ik dus achteraf dat het uh, een beetje onjuiste informatie wordt uh, gegeven. We hebben hier aan tafel twee heren gehad die s'nachts op pad gaan als er een net aangereden wordt. En die hebben wel zeker een keurige staat ingediend met hoeveel ongelukken er gebeurd zijn. Nou. Dat is niet te weerleggen. Nou, hun hebben een staat ingediend. Er zijn dingen van de dierenambulance. En de diverse meldkamers en dingen zijn naast elkaar gelegd. En ze komen allemaal met andere verhalen aan. Nou, en dus soms over hetzelfde incident. Dat is dus het vreemde, want um, die meneer doet dat niet voor zijn plezier. Die moet gewoon die, die beesten uit hun lijden uh, helpen. En die gaat natuurlijk niet een, een falsificatie aan, uh, aan, aan staat maken. Nee, ik beschuldig helemaal niemand nee, dat hij verkeerde informatie vergeeft. Maar per saldo is het gewoon heel erg warrig. Dus de politie, dat de ene man geeft land, de, de dierenambulance. Het iedereen heeft zijn eigen ideeën en meningen erover. En het is niet één manier van vastleggen. Dus nee, iedereen kan zijn goede, goed zijn best doen. Maar het wordt alleen maar waziger. Het wordt alleen waziger. Maar, maar er gebeuren nog altijd veel meer ongelukken bij de zeeweg dan op de zandvoortslaan. En bij de zand, op de zeeweg wordt beheerd, daar schiet de provincie al heel lang. En op de Zandvoortslaan niet. Dus dat is ook het rare in deze discussie. We moeten het over de veiligheid hebben ja. en over dierenwelzijn en ja. En dat wordt nu steeds op één hoop gegooid. Voor de veiligheid hebben we de hekken nodig en terugspringplekken. Dat wilde Amsterdam ook. Als het helemaal behekt is, Hij heeft ook gevraagd aan de burgemeester van Bloemendaal, die er ook zat, of ze alsjeblieft wilde gaan meewerken. Mm -hmm. Want ze vinden erg veel tegenwerking door de gemeentes, want... Hekken van 2,40 meter vindt niet iedereen mooi. Of de kleur van het hek is niet mooi. Of groen. Onzin. Ja, groen een mooie kleur. Vooral aan de linkerkant van de weg. Maar ja, je zegt maar? over de zeeweg en over de Zandverslaan. en Je kan gewoon zien dat. En het is niet om, om, om het terug te ketsen. Bij de zeeweg staan hele lage hekken. En bij slaan staan tegenwoordig al redelijk hoge hekken. Hoewel ik daar ook wel eens een hert overheen heb zien springen. Worden. En dat... over dat behekken, dus die terug springplekken. Um, denk je niet dat de Amsterdamse waardleidingduinen uh, zegt van nou, we laten het een klein beetje open. Want als we het helemaal behekken, zijn wij uh, schadeplichtig. Nou, Gedeeltelijk. Um, sowieso laat je, en het heeft ook nog een keer een kostenplaatje ook al die hekken. Uh, ja, dus aan de kust, zeg maar, aan, aan de zeekant gaan ze geen hoge hekken plaatsen. Daar zit je op het fietspad, dan ga je naar de kust toe. De plaatsen... Blijft dat een ontsnappingsplaats voor de hekken? Ja, maar die hou je toch... Uh... Ik kan zeggen, het is een ontsnappingsplaats. Maar het aantal herten wat buiten de waterleidingduinen leeft. Zeg maar Tussen, uh, wat wij dan vroeger de met duinen en de waterleidingduinen. Daar zit een enorme populatie. Dus herten die over straat lopen. Die zijn hebben misschien er. helemaal nooit de waterleidingduinen gezien. Dus daar zijn er al, er wordt in schattingen tussen de 50 en de 200 wordt er geschat. Wat er in Adenhout bloemen dan leeft. Aan herten die dus gewoon tussen natuurgebieden inlopen. Dus als je dan gaat schieten in de waterleidingduinen. Dus je moet eerst buiten doen. Doe, daar, dat heeft helemaal geen zin, want de herten die daar lopen, die, die zijn nog kunnen beduinen, nog waterleiding duinen. Maar ik heb, Kees, ik even, we gaan even nuchter, even nuchter praten. Als jij een aanrijding hebt met een damhert, eh, ja. dan, dan heb je schade aan je auto. Ja. Bij wie kan je dan je schade declareren? Eh, Bij Nee. Accepteert tot twee, het niet? Tot, een, tot 2000 euro. Accepteert het niet? Dat hoort. Nee. Oh, dat nee, dat is uitgezocht. Niet meer. Dus, dus, maar waar kan jij je schade dan declareren? Als jij een oorisk euh, hebt, dan kan je misschien bij je maar heb je WA, dan zit je zelf met die schade. Beste meneer Joustra, ik weet niet of die schade te verhalen valt, maar des te meer reden om Amsterdam achter zijn broek te zitten, dat wij gauw die hoge hek hier krijgen en dat wij als Zandvoort wel willen meewerken. Is het, is, wat je nu ja. zo zegt, is dat... We moeten Amsterdam zover zien te krijgen, dat hoor ik. Ja. Is het voor hun een beetje, nou ja, het is toch in die waardlijn daar. Eh, nee. Laten we daar maar rustig aan. Nee. Maar er zijn gemeentes in Noordwijk, zijn ze vijf jaar al met Noordwijk bezig om een hek geplaatst te krijgen. Ja, dat moet Amsterdam betalen. Dat betaalt Amsterdam, maar Noordwijk werkt tegen. Bloemendaal is ook niet meewerkend. Maar als Zandvoort wel wil meewerken, laat ze dan bij ons beginnen. Wij hebben flink veel overlast, of mensen ervaren overlast. Ja, en ik vind veiligheid belangrijk. Dus laten wij dan vragen aan Amsterdam. Wat? Wij werken wel mee. Begin bij ons met de hekken. Maar wat, wat werkt Bloemendaal dan tegen? Want ik heb uh, ook de uitspraak van de burgemeester van Bloemendaal gelezen in dezelfde krant. En die zegt begin alsjeblieft met, uh, met maatregelen. Te nemen. Nou, voor hekken van 2,40 meter 40 heb je een bestemmingsplanwijziging nodig. En er zijn mensen die vinden dat een... Uh, die vinden die hekken gewoon prachtig. Door, uh, vooral in aanhoud. Ja, nee, je hebt verschillende. Ze zijn dus buitenkijk. Ja, en die willen ze gewoon in de tuin hebben. Dat vinden ze leuk. Dus die willen die hekken niet in hun achtertuin hebben. Dat is een rot gezicht. Nou, en dat is dus gewoon de oneenigheid van burgers in, in Bloemendaal. Eh, nou, en dan moet het behandeld worden in de gemeente Bloemendaal. Dus die hebben daar bezwaarschriften die ze moeten. Ja, en die laten ze een tijdje liggen schijnbaar. Dus ik, ik kom nog even terug. Op de daarom, vraag, dan dan duurt een stelde. procedure lang. Eh, Kees en Nina. Eh, overigens even voor de luisteraars, op dit moment wordt er aan de antenne gewerkt van ZFM. Dus er kan zijn dat er wat storing komt op de zender. Uh, onze excuses daarvoor. Maar de zender in het gashuisplein. daar wordt op dit moment uh, aan gewerkt. Uh, ik kom even terug op de eerste vraag. Ik spreek geen voorkeur uit. Ik vraag alleen maar. Hè. Uh, schade aan je auto. Als er een dodelijk ongeluk gebeurt. wat zeggen we dan? Een ja, er zijn al meer herten doodgereden. Nee, met do maar do een dodelijk nee, nou ongeluk bedoelt, is vreselijk. Maar... En dat willen we ook niet. En daarom ben ik ook eigenlijk lawaai aan het maken. Ik wil dat kinderen gewoon de natuur beleven zoals die is en dat we kunnen genieten van een hert, dat het veilig is. Met schades is vreselijk want dat is door de natuurlijke iets gebeurd en daar zijn heel weinig kansen om je geld op terug te halen. Maar daar kan je wel blijven, blijven over praten, maar het lost het probleem niet op. Het probleem en, is dat er elk jaar meer damherten komen. En, het, en je zou het kunnen beheren als je weet over hoeveel herten het gaat, als ze allemaal binnen zijn. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Je hebt op de Veluwe heb je van die wildlampen, die staan langs de weg. Dat als er in donker uh, een beest is, springt dat licht aan. Prima. Om... Nee, maar er komen elk jaar meer 20% uitbreiding van het aantal damherten. Hoe kan je dat voorkomen? Dan krijg je ook een natuurlijke selectie. Een aantal jaar geleden struikelde je over de konijnen. Toen kwamen de vossen. Nou, je zag door hele dorp vossen wandelen. Ik ben blij als ik een vosje zie tegenwoordig. Want we zien ze niet meer. Wij vergeten eigenlijk dat de natuur zichzelf ook voor een deel reguleert. En wij willen te graag ingrijpen nu. Omdat we het als een probleem ervaren. Maar we moeten ook realistisch zijn. En zo gaat het al, zo gaat het al eeuwen en eeuwen. De natuur reguleert zich voor een deel zelf. En wij moeten ook al wachten. En de natuur zelf even kans geven. Want misschien door de hekken en het eenzijdige voedsel. zijn de hinders niet meer zo snel drachtig. Dus je krijgt ook door eenzijdig voedsel. geboortebeperking. Want ze, kunnen niet, ze zijn niet zo vruchtbaar meer. En ik denk: van, plaats eerst die hekken. Neem je maatregelen. Kijk hoe gaat het met de herten. ...in het gebied en ga dan een beheersplan uitzetten. Dat is een kwestie van twee jaar. En als de, we starten met de hekken dat het veilig is voor iedereen... ...dan kunnen we heel goed kijken hoe het met de hertenpopulatie gaat. Als ze er niet uit kunnen en ze eten iets eenzijdiger, kijk dan hoe het gaat. Waarom gaan we nu al scenario's bedenken voor dingen die misschien niet eens gaan gebeuren... Het komt er dus eigenlijk op meer dat je gewoon even wil, uh, wil behekken en afwachten. En daarna gewoon kijken wat, er, uh, wat het resultaat zou zijn. En de natuur zou zichzelf moeten regelen. Juist. Wel... Juist. Ja, ja, bovendien, qua voedsel in de waterleidingduinen kan die populatie nog ruim één keer verdubbelen. Want je kan er ruim 3.500 herten in de waterleidingduinen hebben. Ja, maar het is de vraag of je dat wil en daar is dat beheerplan natuurlijk op geschreven. En, ja. en, nou, het beheerplan is, is, is, ging constant over veiligheid. Ja. Niet over hoe je de waterleiding nee. daar staat geen letter over in. Nou, dan moet je dat afkappen en dan moet je zeggen, we praten alleen over veiligheid. En ja. dan gaan we niet meer tellen, bijvoorbeeld Nou, dit, daarom ben ik ook zo blij dat we hier kunnen zitten... om het duidelijk te maken dat het niet op één hoop gegooid moet nee. worden... maar echt de veiligheid en het dier- en daar gaat het om. Oké, okay. dank voor maar, jullie komst ja. en voor jullie toelichting. Ja. Mijn dank. Vlieg me mee naar de regenboog! Soms zijn er momenten, dat ik aan je denk Al komen die maar weinig voor Zeuren maar in de hulde, zeuren kwam te te roeren hier Zeuren maar veel, moeren kennen wat schupte, te roeren maar hier Als men die schoenen lachen ze nemen als we misnissen naar een lila shalom, is maar is net kusne en ieder is is echt me alle gemme, je neus je peelo. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vliegen met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vliegen met me de regenboog, rainbow, ik met mijn been naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. <laughs> <laughs> and my heart is overturning, the And my feeling, no du And my y'a no du ring, We're gonna get it. We're gonna get it. We're gonna get it. We're Dit was Paul de Leeuw, uh, iedereen die hoorde dat natuurlijk. Maar we zitten op dit moment aan tafel met een collega en dat is uh, Maura en met een uh, fantastische achternaam. Renan de Lafayette van de stichting Twaalf-16, 12, -16, 12 ja. tot 16 jaar. Maar ja. ik moet zeggen collega, want uh, zij is met haar groep bezig met een uh, jeugdprogramma van 7 tot 8 uur op de woensdagavond Flex Radio. Ja, klopt, klopt. En jij haalt uh, jonge luik naar voren toe, van uh, dj's worden, ja, muziek zit, draaien. Ja. muziek draaien, alles wat maar talent heeft in Zandvoort. Dus uh, als iemand, uh, bijvoorbeeld de volgende gast die ik heb, dat is Dennis van der Laar. Ik weet niet of jullie die kennen, een dat race is uh, een race talent juist. Die is wel 17, maar het is ontzettend leuk om hem in de studio uit te nodigen, omdat hij veel te vertellen heeft. En misschien een goed voorbeeld kan zijn voor talent hier in Zandvoort, om... Als je ergens voor gaat, dat je dan vol ervoor gaat en dat je alles kan bereiken als je het maar wil. En dat is eigenlijk het programma wat ik wil gaan doen met de kinderen. Het dat heet je... Flex. Ja. Is dat gekozen omdat je zo flexibel wil zijn als een, als een rietje? Omdat je van race-talent naar DJ's, naar weet ook. ik wat voor talent je. Nou, gaat ik kiezen? ben ontzettend flexibel. Mm -hmm. En uh, uh, waar ik het ook voor gekozen heb, is ook omdat ik flex geef in Zandvoort voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. En ik dacht, nou als dat nou een beetje aan elkaar gelieerd is, dan heb je meer luisteraars en denken mensen, oh leuk, flexfeest, flexradio, kijken, luisteren, noem maar op. Dus afgelopen afgelopen donderdag was de eerste hè? Woensdag. Woensdag, ja. sorry. Elke tweede woensdag van de maand. Ja, ja. ja. want ik liep daar langs en ik zag jullie bezig. Ja, um, is er al op gereageerd? Nee ja, door de, door de bekende van Jimmy. Dus ja, dat uh, DJ door, door, door Pataboy. Door de, door de, door de, door de omgeving van Goh, leuk. En ik kreeg allerlei uh, pingen ja. en uh, sms'jes van we hebben geluisterd. En uh, het was hartstikke leuk om naar te luisteren. En er zijn wel nog een paar schoonheidsfoutjes, maar. Nou ja, in ieder geval, het zit erin. En iedereen is volgens mij hartstikke enthousiast. En het is ook leuk, want ik draai leuke muziek. Ook voor de jeugd. en ik laat mijn kinderen ook heel vaak muziek uitzoeken. Want ik ben natuurlijk niet die leeftijdsgroep. Dus dan moet ik aan mijn kinderen vragen. Wat ja. is leuk? Want dat weet ik allemaal niet meer. Toch? Ik draai nog steeds de oude soul van vroeger. Dus, uh... Hoe heet het, die mevrouw die net ook weer was? Uit jouw tijd? Anita Meijer. Ja. ja. Die is ook uit mijn tijd. Maar die, dat, is niet, dat is niet mijn, mijn favoriete muziek. De, de, de, de groep kinderen die... Uh in een vlek zit, hè? Ja. Het verhaal 16. Ja. Uh, daar put je ook uit? Die, die, die ja, dan probeer uit, uit die, dat probeer ik wel te doen. Uit die groep die je dan uh, een paar keer per week... of één keer de week bij elkaar hebt? Ja, dat is ook een beetje moeilijk. Want ik zit nu met, uh, met het jeugdhonk boven ja. Toebi. En ik moet zeggen... ik denk dat daar niet zoveel animo voor is. Ik denk dat het meer mijn droom was. En er moet wat geregeld worden voor de jeugd. Maar als je iets voor ze regelt... ik merk dat ze heel erg verwend zijn. Dat ze niet maar... meer echt, uh, echt ergens naartoe komen. Wat, wat zeggen ze dan? Want... Als ik door het dorp loop en uh, zelfs, ja, ze te doen. zelfs in de regen ja. zie ik ze gewoon rondhangen, dan zou ik toch zeggen: jongens, jullie kunnen daarheen en gaan daar gezellig babbelen. Of weet nee, om nee, de een of andere reden vinden ze het leuker om op straat te hangen ja. dan ergens gewoon een plek te hebben waar ze droog kunnen zitten en voor weinig uh, wat kunnen drinken. Mm -hmm. Ik ben nu vanaf januari begonnen, we zitten nu in de. Dus het is zes keer geweest. En ik denk dat de gemiddelde komst is drie kinderen. Nee, ja, dat, is dat, dat is te weinig. Daar kan ik het niet voor draaien. Maar kan je daar ook wat uithalen? Van jongens, waarom is dat nou zo? Kun je dat aan de jeugd vragen? Nou, daar geven ze geen antwoord geen op. Geen antwoord. Weet ik niet. Het is meer hangen bij iemand thuis. Dat is leuk. Of hangen op straat. Of bij de Albert Heijn. Of bij, weet je, op het pleintje. Dat vinden ze leuker om de een of andere reden. Want dan hebben ze helemaal geen controle. Ik denk dat dat er toch wel mee te maken heeft. En ik denk dat ik gewoon met, die, met dat radioprogramma ook probeer omhoog te halen wat kinderen leuk vinden. Ja. Van wat zouden jullie nou leuk vinden. Dan heb ik tenminste ja, dan heb ik een ondergrond. En dan kan ik eens een keer naar de gemeente gaan met een onderbouwd plan. Want ik dacht echt dat ze behoefte hadden aan een jeugdhonk. Maar ja, God, de, de, de praktijk leert toch dat het niet zo is. Dat ze hapsnap evenementen leuker vinden... Mm -hmm. Bijvoorbeeld een flexfeest of iets wat, wat Roy organiseert. Ja. Of uh, noem maar op op het strand iets. Ik wil een dag op het strand een motivatiedag organiseren voor de groep, uh, groep 8. Die allemaal weggaan. Ja, dat soort dingen, dat pakt wel. Maar iets wat er altijd is, ja, om de een of andere reden, het gaat niet. Maar in. een eigen radioprogramma werkt wel? Dat hoop ik wel. Ik heb in ieder geval talent genoeg en animo genoeg van de mensen. Ik, heb, uh, ja, ik mag nog niet klagen. Ik zit in ieder geval de eerstkomende komende nog drie maanden vol. Kijk, dat bedoel ik. Ja. Misschien dat... zou ik het dan maar één keer in de twee weken moeten gaan doen. Misschien, misschien ja. als ik genoeg talent heb. Als je genoeg talent hebt wel. En, en, en van talent komt talent. Want het gaat zich natuurlijk in zo'n moment wel ja. rond spreken. dat hoop ik wel, ja. En dat je dan, dan is het dus niet meer echt vast een honk, maar het is wel een vast programma met verschillende uh, talenten. Ja. Dus daar zou je dus wel misschien meer mee kunnen scoren als met een honkbaas, ja, misschien wordt het wel een hangplek voor C.F.M. Uh, op het. Uh... Nou, ik heb even ik, ik, ik naar buiten gekeken, hebt, maar dat, dat is daar al een hangplek aan de overkant. Oh, ik heb ze nog niet echt gezien. Ja, ja. oh daar aan de overkant. Ja, ja, ja onder uh, bij het circus bij de ingang. Ja, klopt, klopt, klopt. Nou ja, maar leuk. Misschien kunnen we wat leuks organiseren uh, vanuit ZFN voor de jeugd een keer in de zomer. Op het pleintje. Je hebt de locatie, toch? Ja, daarom? En, en Je hebt een plein. Hartstikke leuk. Vragen we allerlei dj's we uit leggen, Zandvoort. Weet je wat, we leggen het bij de voorzitter. Ja, we leggen het bij de voorzitter, bij de voorzitter, neer. De voorzitter neer. Zo, hier ligt het. Een radiocursus. <laughs> radiocursus? Ja. Ja, ja, bijvoorbeeld. Hartstikke leuk. Ik denk dat dat, ik, voor jongelui. Voor jongelui, want als ze leren... Ze leren... Ik moet namelijk ook mixen in dat programma. En voor mij is dat ook niet zo makkelijk. Maar er zitten nog meer knopjes op dat je de radio... Of dat je de muziek... De beach naar beneden kan draaien en de bas eruit ja. kan draaien, enzovoort. Enzovoort. Dus ze kunnen wel leren draaien. Dus misschien wellicht een leuk idee om daar DJ Raimundo voor te vragen. Ons alle bekende DJ ja. uit Zandvoort. Kijk, zo talent zoeken, talent, zoeken, talent vinden. Ja, uh, en de jeugd heeft de toekomst, hè? Juist. Dus uh, hoe eerder we de jeugd erbij kunnen betrekken. Absoluut. Leren mixen, draaien ja. en dergelijke, ja. hoe beter het is. Nou, dus iedereen die mensen kent die talent hebben, of kinderen die talent ja. hebben, tussen de 12 en 16, laat ze even contact opnemen met ZFM. Dan komt het allemaal goed en dan kom je gezellig in mijn programma. En misschien wel een nieuwe uh, cursus radio maken. Ja, dat precies. lijkt me hartstikke, nou dat is een top idee. Laten we dat gaan nou, uitwerken. Die, die houden we erin. moet dan wel van de zomer gebeuren. Want het, het rooi doen we dat buiten gewoon. En dan uh, komen er een heleboel jonge talenten. Ja. Leren uh, mixen, Leren draaien, draaien, leren mixen, groot feest, dansen. Nou, dan zien we ook wie er goed kan Kijk. dansen, wie er talent heeft voor dansen. Noem maar op. Hoort het, zegt het voort. Dus voorzitter, is er stil van? Ik ben er stil van. <laughs> maar ik hou van dit enthousiasme. <laughs> ja. ja, ik ook. Ik vind dat, is, de, uh, dat steekt aan wat, toch? Alles wat, uh, wat, wat enthousiast is, dat ja. gaat ook al wat doen. We kunnen met z'n allen achterover blijven zitten en roepen van kijk ze nou eens hangen. Maar dat nee, werkt niet. Nee. Nou, ze... ik, als ik iets heb is het enthousiasme. Dus dat komt helemaal goed. Denk, en dan met, met, met Roy erbij. Nou, dat, dan moeten we de jeugd toch overhalen met z'n allen. Roy is de jeugd. Nou, kijk hier. Dat bedoel ah, ja. ik. Hij schiet ook al een beetje door. Roy van Buringen? Ja, vind ik wel. Hij is de jeugd te ja, ja, hij is wat voor de Roy, Roy van Buringen heeft ook voor talent. Dat is waar. Kijk, hartstikke goed. Gaan we we gaan doen. genieten van Flex Radio elke tweede woensdag uh, van de maand. lijkt me hartstikke leuk. En uh, ik uh, kijk uit naar de talenten die daar aan het mixen zijn en muziek aan het draaien zijn. Dan Heel wel goed. andere informatie hebben met hun talenten. Absoluut. Hartstikke bedankt dat ik hier dank, mocht zijn. Dank voor jouw initiatief. Hartstikke Geen graag. dank. Heel graag gedaan. We gaan er een, uh, een einde aan maken. En ik heb nog een uh, paar kleine dingetjes uh, die we gaan beleven in Zandvoort. De evenementen. Zondag is er een walking dinner, en dan moet je weer gaan eten bij Hugo's. En uiteindelijk ga je naar de film, en dan kom je bij Café Koper terecht. En het is leuk, kost me 35 euro. Ja, dat is hartstikke leuk. De eerste was al helemaal uitverkocht, dus ik hoop dat er nog kaartjes zijn. En een goede film, hè? Ja. De, de, de, de King Speech. Speech. Ja, dat is een goede. Dinsdag 15 februari is het Heren Open Jules Kampioenschap. Altijd een, uh, een jaarlijks terugkerend feest waar uh, gesjoeld wordt. En inderdaad, ik, ik zou je wel eens willen zien Pieter, want het is bloedfanatiek. Ja, dat weet ik, dat weet ik. Gebruikelijk op de woensdagen is het poppentheater in het Zandvoorts Museum uh, weer uh, open. Dat kost 50 cent en het initiatief ligt weer bij de Dus Ze doen het elke eerste en derde woensdag van de maand. En de poppenkast is in het museum. En uh, graag reserveren, want vol is vol. We hadden weer een interessant programma, op dit moment worden op strand de strandtenten alweer opgebouwd, ze zijn druk bezig, dus over een week of twee kunnen we weer warme chocolademelk met slagroom ja. gaan uh, nuttigen in de diverse strandpaviljoens. Ze zijn uh, bijna alweer open, het gaat uh, heel erg hard, vorige week was het even paniek omdat het een beetje ging waaien, ja. dat heb jij weer niet meegemaakt natuurlijk. Ik heb dat niet meegemaakt, maar daar ben ik wel blij om. We gaan maar er snel ik... uit, want er wordt daar gezwaaid met, uh, met een klokje. We gaan naar het einde toe, dit dank. Dit was Goedemorgen Zandvoort, 12 februari. Dank Annie van der Roosendaal. Dank aan Roy van Buringen en Don de Gribber. En jij ook Piet. En jij Ben. Dankjewel. Me van Zief via de Kabel.